Kredian Bonebakker met het NOS-journaal. In Brussel overleggen de Europese regeringsleiders al de hele avond over maatregelen tegen de schuldencrisis. De Italiaanse premier Berlusconi heeft in een brief maatregelen aangekondigd om het schuldenprobleem in zijn land aan te pakken. Het lijkt erop dat hij in Rome een akkoord heeft bereikt over verhoging van de pensioenleeftijd. Eerder op de avond werd in Brussel al een deelakkoord bereikt over een versteviging van de positie van banken. Ze moeten vanaf juli volgend jaar een buffer hebben van 9% van wat ze uitlenen. Nu is dat nog 4%. Nederlandse banken voldoen al aan de nieuwe eis. Bij Ajax is een breuk ontstaan tussen Johan Kruijf en de andere commissarissen. Dat blijkt uit een brief die de NOS heeft. Daarin staat dat Cruijff de benoeming van Marco van Basten als technisch directeur heeft gefrustreerd door steeds aanvullende eisen te stellen. Daardoor zag van Basten uiteindelijk af van de functie. De commissarissen schrijven ook dat Cruijff op essentiële momenten niet bereikbaar is. Vijftig gewonde Libiërs worden de komende maanden in Nederland behandeld. Dat gebeurt op verzoek van de Nationale Overgangsraad. Veel Libische ziekenhuizen zijn door de gevechten grotendeels verwoest. Afgesproken is dat de Libiërs na hun behandeling weer teruggaan naar hun land. Het voormalige huis van Harry Moelisch in Amsterdam wordt een museum. Het wordt een dependance van het letterkundig museum. Ook Moelisch Werkkamer wordt toegankelijk. Waarin is sinds zijn overlijden vorig jaar niets veranderd. Het Harry Moelisch huis aan de Leidse Kade moet in 2013 opengaan.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 Het weer, het wordt een heldere nacht met minima van 3 graden in het noordoosten tot 9 in het zuidwesten. Morgen veel bewolking, maar soms ook ruimte voor de zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS show Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu, Tep Welkom terug bij C.F.M. Zalvoort bij het programma Peaceful Radio, aflevering 746. Het programma, het programma is geopend door John Vlucker met de cd Star Eyes. Nog meer piano van Frank H. Sauer en uh, zijn cd is Insights, Inside, ja, en dat van het label Phoenix Music.